Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rondom Schiphol worden de komende jaren minstens 150.000 huizen gebouwd... waarvan nu al bekend is dat de bewoners last krijgen van te veel vliegtuiglawaai. Op zeker 115 bouwlocaties is volgens de WHO-normen... te veel lawaai om gezond te kunnen wonen. Dat blijkt uit een analyse van milieuorganisaties en bewonersgroepen. De meeste woningen in het overlastgebied... zijn gepland in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en, en Zaanstad. Milieuorganisaties en bewonersgroepen vinden dat gemeenten van het Rijk moeten eisen dat de geluidsoverlast wordt verminderd. En dat kan alleen als schiphol krimpt. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn 136 kinderen om het leven gekomen. Dat meldt het Oekraïnse Openbaar Ministerie. Ook zijn er 199 kinderen gewond geraakt. Veel kinderen kwamen om in de regio's rond Kiev en Donetsk, waar ook de havenstad Mariupol ondervalt. Die stad wordt al weken zwaar belegerd.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 De Poolse tennister Iga Sviatek is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Op het WTA-toernooi in Miami versloeg ze de Zwitserse Victoria Golubic. Sviatek neemt de nummer 1 positie over van de Australische Ashley Barty... die woensdag haar profcarrière beëindigde. Dan het weer nog. Zonnig. Later op de dag in het noorden meer bewolking. En het wordt 14 tot 18 graden. Ook morgen zon en iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Toebak leeft, tubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Yes, tweede genoeg van het radioprogramma. Straks de geschiedenis. Het is vandaag 26 maart. Meer eens even een moment van rust. Met klassieke muziek. De muziek bij Vrolijk van Worts. Jungle Loving in Stereo. Even van de latere singles. Keep moving. Het is de zaterdagmorgen. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken even naar de geschiedenis. In 1969, kerncentrale Doderwaard wordt in gebruik genomen. Er zijn al ideetjes in de jaren 50 om daar een kerncentrale te gaan maken. En eerst is dat, wat is het ook, 58 megawatt moet het dan gaan opleveren. Er wordt allerlei onderzoek naar gedaan. Dat is niet haalbaar. Het is technisch wel mogelijk, maar financieel niet haalbaar. Uiteindelijk wordt het aangepast en wordt het uiteindelijk iets van 50 megawatt. Toch best wel veel. Wordt begonnen in 1975 met het bouwen ervan. En uiteindelijk in 1969 wordt hij geopend door uh, koningin Juliana. De centrale van Dodewaard is in 1969 in gebruik genomen. Hij werd in hoofdzaak gebouwd om de elektriciteitsbedrijven in staat te stellen ervaring op te doen met de exploitatie van een kerncentrale. De splijtstofelementen van uranium liggen opgeslagen in een bassin onder een hoge water. In een bassin onder het hoge water. Het was uh, allemaal redelijk veilig. Uiteindelijk kwamen er zout op een protesten. Nataal. Ja, dat weet ik niet. Dat was in die tijd zo hoor. Dat, uh, op het journaal, Polygon Journaal. Maar goed, uh, uiteindelijk waren er toch wel protesten in de jaren 80 al. Uiteindelijk zou het in 1994 dan. Oké, okay, dan gaan we wel sluiten. Nou goed, dat werd uitgesteld in 1998. En uiteindelijk wordt die helemaal ontmanteld in 2045. Dan wordt de hele kas, de kazerne, de kerncentrale, weggedaan. Maar goed, er komen nu steeds meer geluiden op Dat het toch wel heel veilig is. En als ik kijkt echt naar de slachtoffers die gevallen zijn bij Tsjernobyl, Maar ook bij uh, die andere in Japan was het toch geloven. Ja. Die, dat schijnt, Fukushima? Fukushima, Fukushima. Dat schijnt allemaal wel mee te vallen. De explosie, daardoor zijn mensen om het leven gekomen. Niet door de straling. Dat maar, schijnt allemaal achteraf mee te vallen. zit het nu met de straling daaromheen nu? Ja, maar je dat, dat een beetje in kunt. Maar ja, we dwalen af. Ja, we dwalen af. Maar goed, dat <laughs> schijnt af en toe mee te vallen. En we moeten er toch anders mee omgaan. Want er moet ergens stroom vandaan komen. Ja, dat is waar. We goed. hebben energie nodig. Ja. Uh, in 1872 was er bij Owens Valley in Californië. een aardverschuiving over 50 kilometer lengte. En het was ook inderdaad zo van dat in die tijd uh, de, de, hoeveel aardbevingen wel niet daar geweest zijn. Dat is echt niet normaal. Dus je kan het ook echt uh, helemaal terugvinden. Maar dat heeft ook echt met die grote, heet die Andreas kloof of zo. Al die, uh, de breuk. Ja. De breuklijn. Ja. Dus het, is, het blijft een hele spannende iets. Want er is een lijst als je kijkt. met Hoeveel aardbevingen daar in die kontraa al geweest zijn. Dat zijn er een heleboel. Oké. Okay, zeker nou, interessant om uh, wel eens naar te kijken. Vakantiehuisje niet in dat gebied. Dat leek nee. me handig. In 1964. Malcolm Little. Welkom. Oh, welkom X, sorry, had zijn naam afgesnapt. Malcolm X ontmoet Martin Luther King bij de persconferentie. En dat gaat dan over de Civil Rights Act. En dat gaat over het feit dat het afgelopen moet zijn met discriminatie: uh, van vrouwen, maar van, van, uh, van donkere mensen, van afstammelingen, rassenscheiding Uit het hele zootje en vooral in publieke ruimtes, op scholen moet dat afgelopen zijn. En Lyndon B. Johnson heeft het doorgezet. Kennedy heeft het ooit gestart in de jaren 60 al, uh, of in de jaren 50 al. En uiteindelijk, uh, Lyndon B. Johnson tekent het, en daar is iedereen bij elkaar. En Malcolm X spreekt toch altijd wit tot de verbeelding. Kan het altijd niet laten, ja. om even een klein stukje te laten horen. Do you hate all white people? Ik denk niet dat het een goede vraag is. Mr. Mohammed teaches us to love our own kind. En let the white man take care of himself. Mooi gezegd is dat, hè? Malcolm ja. X, die er uiteindelijk zegt: Ik zorg voor, de, voor de, de zwarte mens. En uiteindelijk vraagt dus de interviewer: heet je, Haat je ons dan? Want dat was eigenlijk, was het nou een zwarte racist? Deze Malcolm X. Hij zegt: Nee, wij zorgen voor ons eigen soort. Jullie moeten het zelf maar uitzoeken. En of wij jullie nou haat, is allemaal wel leuk gezegd. Maar hoe hebben jullie ons eigenlijk behandeld? Ons gebruiksvoorwerp geloof ik. Die hebben ons geïmporteerd. Ja. En dat eigenlijk gewoon als kapitaal. Ja, ons maar een beetje weggedaan uiteindelijk. Dus het, het is echt ja. toch altijd wel interessant om daar af en toe eens weer terug te pakken. Wat ik toch ook nog X. interessant uh, iets. Er was dus een gesprek hè, tussen Luther King en Malcolm X. Ja? Dat uh, Martin Luther King, die was volgens mij echt uh, katholiek of zo, christelijk. Ja, ja. En, en uh, Malcolm X, die was dus een van de woordvoerders van de Nation of Islam. Geen de normale Islam, maar de Nation of Islam. Ja. Dat is een andere stroom. Andere ja, dat is wel stroom. een Afro-Amerikaanse moslimorganisatie. Voor gelijke ja. rechten. Dus dat vind ik wel, wel bijzonder dat de, de geloven elkaar dan wel ontmoeten daar. Ja, en het mag dan is. Daar kunnen, kunnen ze nog wat van leren met z'n allen. Hè? Het, het mooie is uiteindelijk dat Malcolm X eigenlijk heel, heel echt hard was, echt recht, uh, rechtlijnig, maar uiteindelijk is hij milder geworden en uiteindelijk is hij eigenlijk uh, vermoord door een volgeling van de Nation of Islam, die vond dat hij te mild was geworden. Oh, dus dat is nog ja, een apart verhaal. Goed, zover hebben we dwalen af. Wat nog ja, in 1979 tekenen Egypte en Israël een vredesverdrag. Waarbij Egypte het eerste Arabische land is dat Israël erkent. Dat is nog maar zo kort geleden, 43 jaar geleden. Ja. En het, uh, het blijft altijd spannend daar in Israël. Hè? Is dat nou wel <laughs> of niet een goede vakantiebestemming? Dat is de vraag. Ja. Wat heb je daar te zoeken? Zeker. Nou goed, uh, uiteindelijk in 2012... James Cameron, weet je, de regisseur die er heel veel films heeft gemaakt, maakt. The, The Terminator, The Aliens, The Abyss. Uh, Titanic, oh ja, de Titanic heeft hij ook gedaan. Die de, de, uh, daalt af met zijn Sea challenger naar de, de bodem van de Mitterianetrog. toch. Mitterianetrog, ja, ja. Hij gaat naar 10 kilometer diepte... En ja, de grootheid, daar moeten natuurlijk altijd grappen over worden gemaakt. En je wel, South Park. Muziek, on! His name is James Cameron, de bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Systems are normal. You guys hearing the song okay up there? James Cameron wordt hier op dak genomen, <laughs> South <Ja>. Park. <laughs> maar het mooie is wel, die Marianen-troffen is wel eh. Uh... Uh, de, de basis geweest ook voor verhaal van The Mac. En dat gaat dus over zo'n enorme prehistorische haai. Okay. Die dus gewoon zo groot is dat hij gewoon walvissen voor lunch eet. Weet je wel? Zo groot Duurlijk. is hij. Het is een heel genoemd. gaaf verhaal. Het boek was geweldig. Laatst had ik vast in de film, weet ik weer, uh, uh, die uh, Godzilla. En oh ja. die dan groter wordt door, chemische, door, ja. uh, door radioactieve straling. Want al die bommen die weg. dat was om hem dood te maken. Nou, weet ik allemaal wat voor idioot die doen. Mijn auto's zijn wel lekker op. Maar goed, deze duik naar bijna 11.000 11 meter. was eerder gedaan ooit door uh, Jack. Cousteau, Jacques nee, Picard en Don Walsh. Die hebben het ook al eerder gedaan. Jean-Luc Picard van ja, ze... het Star Trek. Ja. <laughs> <laughs> ik denk, ga eens de andere kant op. Ga lekker, hè? Oh, Gaan wel, wat wel een bijzonder is, die wil ik toch even noemen. In het keer, Pantheon ja. in Paris. In 1851 demonstreert de Franse wetenschapper... Leon Foucault... met een slinger van 67 meter... dat de aarde draait. Maar die Leon Foucault, dat was echt een hele knapper. Want hij verklaarde ook het principe... van de gyroscoop. Ontdekte de kracht van wervelstormen. Op wervelstromen, stromen, ja, okay. stromen En hij ontwikkelde ook uh, uh, iets om, om de vorm nauwkeurigheid en zo. Nou ja, het zijn allemaal te lastige te woorden. technisch. Ja, maar Echt. hij heeft wel de Copley gekregen, en hij is een van de 72 Fransen weer namen in de relief op de Eiffeltoren zijn aangebracht. Oh? Nou, dan ben je wel iemand, hoor. Dan ben je wel iets. Zeker. Of heeft hij het gewoon met de filsticht gedaan? Dat kan kunnen natuurlijk. Gewoon op een stondagochtendje. Uh, een snelheid heeft hij ook nog gemeten. Toen al. O, oh, nou, uit te Ja. Adverdamme. Zeker gepest op The Funeral and Dancing. And Dancing on my Funeral. Maar ik, ik hoor hem ook geven met zingen. And Dancing with Tears in my eyes. Yeah. Ja. Ja. Oké, okay, zal hij toch geïnspireerd zijn door een new wave band Om uiteindelijk zo'n halve hardrockband te, te formeren. Dat zou kunnen. Jung Blunt, hij is nog een jonge gast hoor. Die is begin 24 naar deze plaats gemaakt. En onder andere Ossie Osborne en Sharon Osborne. Zo gek gekregen om in zo'n videoclip te, vi te figureren. Een kleinkind of zo. En zo wist, het, wist het helemaal niet dat je Osborne nog iets deed trouwens. Nou goed, het is de, de zaterdagmorgen. Natuurlijk, uh, het, het tweede onderdeel in het radioprogramma is namelijk... Wie is het eerste jaar? Ik kijk er even naar. zeker. Jouw, ja, ik sta vooraan. Geef ze maar. Uh, Doe jij maar even als eerste. Ja, uh, wie jaar is? Uh, hij uh, is geboren in 1917. Volgens mij leeft hij nog. Maar hij had dus een liedje gemaakt. Rufus Thomas. Ja? En het lied heette Do the Funky Chicken. En volgens mij was het een van de eerste liedjes waarbij... Start one, the Start the yes! Back when you know. Hij leeft niet meer hoor, hij is in 2001 overleden. Oh! Ah. Dat zou je wel heel oud zijn, hè? Als je in 1970 ja? bent geboren. Dat is nou echt uh, Do the Funky Chicken. Ja, en hij speelt onder andere bij What Stacks. Dat was natuurlijk een optreden in 1972... om ten compensatie wat in de uh, Stacks, Woodstacks... Uh, uh, uh, uh, to, uh, Wijken, toen is gebeurd. Er zijn allerlei rellen geweest. En, uh, dit waren alleen maar donkere mensen die erop traan. En dat geld is bij elkaar. Uh, dat is voor die wijk gebruikt. Maar goed, uh, Rufus Thomas. Hij uh, is ook bekend trouwens voor een andere plaat nog. Die heb ik ook nog volgens mij. Uh, uh, Rufus. Nou, ik dacht dat ik nog een plaat van hem had. Hij heeft verschillende plaat gemaakt. Onder andere ook uh, Walking the Dog. Is ook van hem. Ja, klopt. Yeah. klopt. Vandaag is straks uh, James Kaan jarig. En dan denk je, wie is dat? Maar hij was degene die Sonny Corleone speelde in The Godfather. Dat oh, was ja. van 1940. Okay. En ik weet daar niet of hij nou nog leeft eigenlijk. Maar, 82. Uh, ja, maar of hij nog leeft, dus dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat dus. zal er anders op bij staan. Lijkt ja, mij gewoon... Ja, ja, lijkt mij ook wel. Vandaag ja. uh, wordt hij 79, uh, uh, Bob Woodward. En hij is natuurlijk een van de bekendste journalisten van de VS. Watergate schandaal, daar is hij bij betrokken geweest. Uh, hij heeft Richard Nixon toen val gebracht. Hij heeft dat samengedaan met Carl Bernstein, die ook nog leeft, die is ook rond de 80. En uh, zij hebben toen onoorloofde or methodes aan het daglicht gesteld. Uh, die is zijn gebruikt bij de verkiezings, uh, uh, uh, verkiezingscampagne die werd gehouden met Nixon. Met allerlei en Nou ja, goed, dat is moeilijk om allemaal uit te leggen. Maar goed, uiteindelijk Bob bo Ward bo bo is vandaag 79 geworden. Oké. Okay. Nou goed, wat nog meer? Vandaag meenig? wordt uh, 52 Kees Boot. Oh ja. En hij is dus een uh, acteur. En ja. Uh, ja, hij is echt wel bekend, ook al... Zeker bekend als de manager John in de Cup of soepreclame. reclame. Oh ja, dat is hij. Ja, ja. ja. ja. En uh, hij, speel hij speelt vanuit uh, uiteenlopende rollen. Hij kan zo'n gigantische foute gast spelen. Dat je echt een denkt: wow, wat gaat hij doen? En soms zit het gewoon een beetje een stukkeltje. Hij kan, ja. hij kan alle kanten op. Hij is echt. Uh, ja, hij kan. Nou, hij is goed gewoon, die gast. Ja, Ik zag zeker. hem gisteren trouwens niet. Deed hij niet mee met die serie? <laughs> zit hij er niet in? Nou, het zou best wel kunnen dat hij er wel in zit, hoor. Want ze waren soms zo goed, goed gesminkt dat je denkt: van, oh, dat ja. is die. Dat zag ik even niet. We ja, hebben ja, het over de ja. serie over uh, Pim Portaat. Goed, ja. vandaag zou hij jarig zijn geweest, maar helaas overleden. Hij zou, uh, even kijken, ja, 72 worden. Maar helaas heeft hij dat niet gered. Teddy Pendergrass. En Teddy Pendergrass zat vroeg in Held Melvin and the Blue Notes. Oh, hij was de leadzanger daar. Mooie goeie stem. Way, Echt goede stem. Gewoon. Don't leave me this is van hem. Onder andere Turn off the Lights. Uiteindelijk ging hij solo en maakte hij onder andere dit. Wat zoetsappige muziek maakte. Onder andere ook met. Whitney Houston. Ja, mooi. Hold Me in Your arms Op haar debute-album verscheen ze samen met. Her, of met uh, Teddy Pendergrass. Helaas in 1980. Hij kreeg een auto-ongeluk, een zwaar auto-ongeluk. Hij was toen verlamd. Hij bleef ook verlamd. En uiteindelijk heeft hij een stichting opgericht... Ook die daarvoor uh, geld vrijmaakt voor mensen die verwondingen hebben... aan hun ruggengraat. Hij kwam back, Hij kwam terug in 1950 bij Live Aid. Maar helaas dan kanker en nou, overleed in uh, 19, 2010. Harold Melvin. Goed, wie nog meer? Vandaag is het ook Anouk van Nesjarig. En zij heeft ooit in goede tijden gespeeld. Uh, zij is uh, van 1971, dus uh, zij... Uh, zij is vandaag, wordt zij 51. Maar uh, ik had zo van, ik heb haar zo lang niet meer gezien... maar ze doet heel veel in de musicalwereld. En uh, ze heeft in, in Mamma Mia gezeten, Diana en Sons... en uh, dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Uh, nou, ik, ik had er volgens mij nog eentje. Eentje die ik wil de Steven Tyler wordt vandaag 72 de gast. De gast van Aerosmith natuurlijk. Oh man, deze plaat, weet je nog dat die uitkwam? Lekker, Led Zeppelin heeft een nieuwe plaat uit. Nee, dat dus is ik... nee, dus Led Zeppelin helemaal niet. Nee, in 1973 kwam deze plaat uit. Dat zou nog Led Zeppelin kunnen zijn, maar die ging nu ook al stoppen in 1970. Maar ik heb er nog eentje die ik ja? graag wil noemen. Dat is Diana Ross natuurlijk. Yes. Ja, het is echt op leeftijd. Ze wordt vandaag. Diana Ross? Even denken, wat is het ook weer? Uh, uh, upside layers, ja. Zack Diner-Ross van de Supremes. Een ja, groot voorbeeld voor een heleboel uh, soul-songressen. Ja, zij is volgens mij als het enige overgebleven van de Supremes. Hè? De rest oh, zou, van de Supremes zijn, zijn mee, ja. allemaal overleden, dacht ik al. Ja, zij is het enige overgebleven. En, uh, nou, ja, Mary Wilson overleden in 2021. Vorig jaar nog, ja trouwens. En uh, uh, Florence Ballard op uh, 33-jarige leeftijd. Dat is een helemaal een dramatisch verhaal van uh, Florence Ballard. Die heeft uh, weinig van haar leven gemaakt. Naast de Supremes heeft wel kansen gehad. Goed, dus over de verjaardagen. Ja. En dan is het tijd voor de uh, zandvoort. Er weer bij en ik zit even te kijken wat voor wat, wat de knopje ik zou doen. En dat weet ik wel, dat is deze plaat. even een moment van rust in de show. See Matt. Opstandig vrouwtje. Every bottle, Every bottle is my boyfriend. Oh, daar moet een van alles fantasie niet overheen gaan. Zeker. Of no one Toen heet ze eigenlijk, ze heeft een band dat heet Met En dit is een van de laatste platen. Ja, ik heb het al begonnen met muziek te maken. Komt uit Ierland vandaan, Dublin. Ja, ik. En coming out, every bottle is a boyfriend. Oké, okay, elke, elke, elke fles die ik leeg heb gedronken. Is over het verdriet dat ik heb over een vriend zo. Is dat de fantasie erachter? Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ik, ja, het zou zomaar kunnen. Goed, het is de er morgen straks weer de Zandvoortse berichten. Ik kon het gewoon niet laten om toch nog even verder lezen over... Uh, uh, Steven Tyler van de Aerosmith. Het komt ook om het feit dat afgelopen week... was ze weer de American Pickers op de televisie. Dat zijn gasten die Amerika doorrijden op zoek naar aparte spullen... die ze dan voor veelste zoveel geld inkopen... en dan nog voor meer geld gaan verkopen aan alle liefhebberijen... of aan alle, alle verzamelaars. En zo kwamen ze op een groot landgoed kwamen ze een bus tegen... en daar stond op Aerosmith... Een hele oude bus uit de jaren 70, als ze dachten, klopt dit nou wel? Maar goed, Aerosmith is ooit ontstaan in 1970. Dus het, het zou allemaal wel kunnen natuurlijk. Dus zij gingen alle na, uh, vragen na zoeken. En uiteindelijk kwamen ze een oude Bentley tegen van Aerosmith. En klopt, die bus daar op het landgoed, zag er niet uit. Was de eerste tourbus van Aerosmith. Dus die hebben ze echt voor duizenden euro's, ik zag het niet, hebben ze hem op, uh, opgeknapt. En uiteindelijk gingen ze daarmee een rondje rijden in Amerika door. Het, ja, leuk om dat te zien. Deze, uh, uh, Steven Tyler was er niet bij, maar een oud-lid die dat, ja, die kwam even op... Uh, die werd even opgetrommeld om okay. in die bus te rijden. Leuk. Ze, hij werd ooit genoemd samen met Joe Perry, de gitarist van de Aerosmith. De Toxic Twins. De giftige tweeling. Huh? Omdat ze zo vaak aan de druk zaten dat je eigenlijk geen geen in met ze konden voeren. Maar, <coughs> goed. Dan nog even aan de hand van uh, de Aerosmith bus. Oké. Okay. Ik heb hier een love story. Ja. De Thaise kustwacht die heeft afgelopen woensdag op volle zee in meest uit een roeiboot gered. Hij was drie weken eerder vanaf de Thaise kust vertrokken om zijn vrouw in de Indiase stad Mumbai te zien. Ja, maar het komt niet uit de Oekraïne, hè? Hij had een beetje, nee, hij had een ja, foutje nou, gemaakt en, uh, door door foutjes in voerde de man alleen maar grote rondes, waardoor hij nog, zich nog steeds in Thaise wateren bevond. <laughs> nou, hij verklaarde ook al van, ja, Hij leeft al twee weken gescheiden van zijn Indiase vrouw. Ja. En tijdens een tussenstop in de Thaise hoofdstad Bangkok uh, kreeg hij geen visum door te vliegen naar India. En daarom heeft hij besloten om. Om gewoon via een rubberboot 2000 kilometer te gaan roeien naar, naar India. Toen hij werd aangetroffen had hij alleen een bijna licht tank water en nog wat noedels bij zich. En hij was op 5 maart vertrokken. Dat is echt een man ook, hè? trek wat neem ik mee. Nou, gewoon een zakje noedels, dan red ik het toch. Ja. Precies. Echt van die, van die noedels die je denkt van. Ik zal hem. Na het eerste zakje zou ik gewoon doodgaan. Van die noedels. Maar de meeste mannen kunnen daar echt dagenlang op leven nog. Onbegrijpelijk. Ja, daar heeft genoeg water om je heen. Dan laat je het gewoon een beetje in wellen. Ja, ja. Een, en dan uh, komt er ja. ook een soort geur tevoorschijn. Dat je denkt van. Ja, ja ik vind het ook niet, hoor. Het is onbegrijpelijk dat mensen dat ook gewoon. Nou, dat in de mond steken. Ja, mijn zoon uh, nuttigt het ook. En ik heb ook cliënten die dan. Daar moet ik warm water. Wat dat is Gevaarlijk. Dit warm water is nog het gevaar, vinden zij. Dan ik dacht, nou, wat je nu in je mond steekt, dat is heel gevaarlijk. Dat zou ik echt niet doen. Maar nou, goed, straks de zandvoortsbericht hier bij Toepak Leven. Eerst maar eens even een moment van rust in de show. Oh nee, dat is de tekst voor de volgende plaat. Ik ben gewoon stranger met een twist.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 Hij is ook 60 vandaag. Alsjeblieft. Ik heb wel heel veel respect voor hem hoe hij met cliënten omgaat, hoe met de mensheid omgaat, zou moet je zeggen. Dan moet iedereen alweer cliënt worden genoemd. Maar goed, uh, om hem nou al muziek van hem te draaien, gaat wel ja, echt ja, een ja. stapje te nou, ver. Hij is hoor. ook een soort Mr. Potato head, hè? Mr. Potato Head? Ja, zoals ze uh, dat gezegd. Het... Nudelman? Is hij ja. een <laughs> Ja. Nou, je hebt ook zo'n uh, iemand van de inlichtingendienst die op ja? tv is vaak. En uh, ik, ik ben zijn naam nou kwijt, maar uh, die heeft ook zo'n. Uh, zo'n uh, hoofd. Oké, okay, nou, ik weet het allemaal niet. Goed, het is tijd voor de zandvoertsberichten. Het is alweer later dan je wacht. De Ruilwinkel maakt het goede doel weer blij. De Stichting Ruilwinkel. Het is een maf gegeven. Je brengt een product naartoe en dan mag je een ander product, mag je van hetzelfde genre, dezelfde prijsklas mag je dan mee terugnemen. En op een of andere blijft er dan toch nog geld achter. Je begrijpt het niet. En dat geld gaat naar goede doelen. En ze hebben dus onder andere <kwijnt> Jutters hart hebben ze... <kwijnt> Hulphonden, Ontmoetingscentrum, Zandstroom... KNRM, Zandvoort. En ook Kika, Huis in de Duin. Allemaal hebben ze geld geschonken. En daar zijn ze hartstikke blij mee. Ze doen dit al vijf jaar, hè? Ja. ruilwinkel. Ja, en, maar ik, het is het heerlijk om je huis op te ruimen en dan daar te doen. En dan mag je één ding uitzoeken. Dus ze komen er wel beter uit, denk ik. Komen, ik wou zeggen, hoe doen ze dat in godsnaam? Ja, zo doen ze dat. Ja, dus doen de, ze. De, nou, ik vind het heel goed bedacht. En denk, uh, ja. Ja, goed. Dus. Vanavond is het uh, Earth Hour. En tussen half negen en half tien is het... Uh, is De bedoeling dat je het licht uit doet. Oh ja. En dus de gemeentes doen mee. En in Zandvoort gaan dus het lichthuis van het raadhuis gaan uit. En ruim 40 restaurants in Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal organiseren zogenaamde Candlelight Dinners. Een romantisch eten bij kaarslicht. En de restaurants die meedoen zijn te herkennen aan een speciaal Earth Hour promotieposter. Die ontworpen is door de Haarlemse kunstenaar Erik Kolen. Mooi, kunnen ze niet zonder gaan voldoen? Ja, ik vind het ook een beetje lastig. Want ik doe heel graag mee met die quiz met Woven Air via mijn telefoon. Want kent u dit? Met allemaal leuke vragen. En dat begint om 8 uur. Dus ja, dat laat ik alleen de televisie aan, oké? Ja, oké, dat mag je niet. De Sandwich Race bestaat morgen 100 jaar en er komt een bijeenkomst in de Post Piet Oud... En daar wordt op aan de voorzitter Kees Winkel. En burgemeester David is er ook aanwezig. Mevrouw Jut, Jutkin uh, is ook al zeven, nee, 72 jaar lid van, de, van de, de, de stichting. Dus die is er ook zeker bij uit, uitgenodigd. En de jubileumvlag wordt gehesen. En er is een nieuwe reddingsboot aangeschaft. En die wordt dan in gebruik genomen. Uh, van dit alles wordt een verslagje gemaakt. En dat komt dan op de www.zrbinfo. En dan kan je daar kijken naar de, wat er allemaal gedaan is. En nou ja, gaaf, de echte receptie waar iedereen naartoe kan is 9 juli. Dat duurt nog even. En uh, is in de Zandvoortskrant ook een terugblik te zien... wat de, de, uh, de Zandvoortse Rijksbegaarde allemaal heeft uh, gedaan en heeft ervaren. En er zijn wat dramatische verhalen bij. Hartstikke idee. Ja. No. Er is er ook iets bij Groen Doen vandaag van Stichting Pluspunt. En die maken dus, we hadden het net over uh, uh, meneer Bol. Maar nu uh, blijkt het dus bij uh, Stichting Pluspunt dat ze ook regelmatig een insectenhotel maken. Dus als jij zin hebt om een keertje dat te doen, stuur een mail naar Jolanda Meijer. En je wordt op de hoogte gehouden wanneer er wat wordt gedaan. j.meijer.plus.zandvoort.nl Oké, okay. nou het laatste is nog. ja, Het is een weekend van uh, allerlei sporten in Zandvoort. De 30 van Zandvoort, de omloop Zandvoort, ja. run. En vanochtend was het al een druk van je welste uh, in het dorp. Uh, mensen liepen van heen en veel liepen naar het circuit. En uh, de Champion heeft dat allemaal weer georganiseerd. Het is nu vanwege, uh, het is de tiende keer, hebben ze een speciale uh, aantal kilometers toegevoegd. En dat is geloof ik de 35 kilometer. En, uh, en er gaat ook weer 6000 wandelaars over het circuit. En, uh, nou goed, maak het allemaal niet uit. Kijk, uh, probeer, als je het interessant vindt, moet je me even uh, verdiepen. En morgen is er trouwens ook nog fietsers. Uh, 3500 ja. fietsers komen in Zandvoort. Ja, het wordt een gekke huis hier. Een recordaantal, had ik ja. gehoord. Half negen gaat dat van start. Goed, tot uh, zover even. Zandvoortse berichten. Zeker, tijd voor die landenkeuze. Alleen die moet ik even voor je opstellen. Ja, jij hebt hem, hè? Ik heb of, uh... hem. Maar dan doe ik eerst deze <tus> even. Dit is ook leuk: Céla Sou. Ze komt uit België. Leuke muziek, ook een nieuwe plaat uit. Dit is erop te vinden.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 I wish that I could feel something, but the bills do what they do. Zeker, Selassou heeft een nieuwe plaat uit. En uh, de hele cd heet Pers -so -na. Persona. Persona. Persona. Persona. Ah. Persona. Goed, en, uh, mm. en dit is de nieuwe zing. Het Pils. Goed. Het pils? Biertje? Nee, pils. Weet je, het andere, het andere genotsmiddel. Althans, ik denk dat ze daarmee... Oh, ja, pillen. Middels, uh, pillen. pillen. Okay. ja Dat, dat is wat ja. ik bedoelt. Wat met grappig met dat dat inderdaad bijna hetzelfde heeft in het, uh, in Pils. het Engels. Pils, ja. ja. Ja, doe mij Dank. maar een pilsje. Dan krijg je gewoon een handje pillen zo, weet je wel. Zeker. We hebben ja, over, over pinter en bier gesproken. Ja. Ik heb een prachtige brug. Ja. Uh, deze week, uh, uh, het schijnt dus de komende dagen... de Australische overheid een hoop inspecteurs op pad gaat sturen. Die gaan in meer dan 320 pubs controleren of een pint... Wel naar behoren uitgeschonken is. En als de pint dus niet aan de voorwaarden voldoet. dan kunnen ja. de boetes oplopen tot maar liefst 220.000 dollar. Is een beetje overdreven hoor. Okay. Ofwel 150.000 euro. Echt waar? Uh, de... Goedemorgen. Ja, ja, ja, precies. Goedemorgen. Maar nou is de Australiëse overheid zit, zit een beetje met de cafébeleving van zijn burgers. en dan vooral met welke pint pinten ze, uh, ze in hun handen geduwd krijgen. En uh, de, de pint police. Van de National Measurement Institute. Die gaan dus uh, overal heen. Dus nou, ik ben heel benieuwd hoeveel het er zijn. En uh, vooral voor veel ondernemingen zijn het natuurlijk moeilijke jaren geweest. Als ze dan nu ook nog openen en dan krijgen ze zo'n boete. Nou, dan kan je het gelijk helemaal maar uh, schudden. Is er echt zoveel over geklaagd? Ja, ik, ik weet het, het, het Maar er was een audit in 2019. En toen bleek maar liefst 30% van de cafés... Niet in orde te zijn, maar okay. ik vind die boete, vind ik dan niet uh, in verhouding tot de... Uh... Yes. Nee, kom op. D dit, is een, uh, dit is een stichting die nog wat uh, schulden heeft staan ergens. Die denken, oh, we moeten we het ergens binnenkrijgen? En ja, ik weet het ja, niet. Ja, ja, ja, ja, de dronken man die natuurlijk uh, denkt dat hij te veel betaalt Komt niet had. aan hun biertje, dat Komt moet al perfect een biertje, zijn, hè? Precies, dat moet helemaal goed zijn. Nou ja. goed, uh, wij uh, hebben toch een groot probleem, want het gas ja hier uit Nederland moet het nou uit... Uh, Weer uit Groningen komen, moeten we die kraan weer openzetten? Of zijn we aan overleg om in Amerika iets te halen? Om al dat gas te vervangen is veel nodig. Zoals die deal met president Biden om Amerikaans gas naar Europa te laten komen. Het lijkt een mooi gebaar van de Amerikanen, maar ze wilden dit gas al heel lang aan Europa verkopen. Kijk, ja, dat komt er even goed uit. En komt de, uit de die komt uit, uit de maag? Die denkt van we houden het heel lang vast. Ja hoor, nu kunnen we het verkopen. En hoeveel is het dan precies? Om een idee te geven van de omvang van deze deal, dit is een LNG-schip. En daarin past zo'n beetje 180.000 kubieke meter vloeibaar gas. Vorig jaar waren er al zo'n 200 van dat soort schepen nodig om alle Amerikaanse vloeibare gas naar Europa te krijgen. Door de deal met Biden van vandaag komen er dit jaar zo'n 138 scheepsladingen bij. En dan moet er moeten nog veel meer worden. Uiteindelijk moeten er iets van 800 scheepsladingen gas deze kant op komen. En dan zou het uiteindelijk uh, in de buurt komen van wat wij van, gas, uh, wat wij van uh, Rusland afnemen uh, qua gas. Dus uh, uh, er is wel hoop. Maar of dat allemaal gaat lukken, dat is maar even afwachten. Ja, dus, uh, zeker. Ja, goed. Ik, ik, ik ben er toch serieus mee bezig om te denken... Van wat kan ik in godsnaam doen om uiteindelijk van het gas af te komen? Ik, uh, mijn inductieplaten, dat is niet voldoende, denk ik. Hey. <laughs> mijn inductieplaten. Ja, nee, ik, je... ja, ik heb er wel een. Onze hele wijk is dus... Uh niet goed gegaan uh, nee. uh, uh, qua gas. Dus we hebben gewoon, de hele wijk hebben wij elektra. Yeah. Dus, uh, ja, we hadden het nog een avond net over Oekraïne en het gas en zo. Ja. Maar dat je dus generaal-major buitendienst, Pieter Kobelink. En we hadden het over Mr. Potato Head. Nou, hij, oh, is, dit hij, is met... hij is er een. Net als Paul de Leeuw, die heeft het ook wel een beetje... Dat die kan je wel naar voren sturen, zeg. Die kan in ieder geval wel wat mensen tegenhouden. Ja. Dat is zeker wel een puntje. Nou goed, ja, uh, ja het is een serieus iets allemaal... wat er in de wereld zich afspreekt. Uh, nou, uh, een van de dingen die nog even belangrijk is... om het u te is... Uh, even kijken, oh, die hebben we al gehad. Ik zit er denken, dat doen we deze plaats. Jazeker, Sam Ryder. Tiny Riots. Een klein, kleine opstand hebben wij nodig. There's a feeling, there's a fire, there's a whisper preaching to the choir Take the leaders and the liars, throw your fears on the funeral pyre Keep on breathing, don't go under, keep your ear to the ground, hear the thunder When the earth quakes and the ground shakes, throw your caution to the wind when the storm breaks Do you know what? Een kleine opstand. En uh, dat is nodig. Een kleine opstand hier bij Toepak Leef, uh, Dat heb je af en toe wel een beetje, ja. We zijn af en toe een beetje kritisch en we kijken naar de wereld. En vandaag lezen wij in de krant dat onder andere... ja, de, de, de koninklijke afgezant William en zijn echte Katrine... Uh, gaan naar diverse Caribische eilanden... om daar onder andere een beetje luister bij te zetten. Omdat het feit dat grootmoeder Elisabeth, de koningin... die is 70 jaar betroond ja. en die is net op zijn Britse kolonies. En uh, daar worden ze dan uh, ontvangen. En ze dachten van, nou, dat wordt gezellig. Dan, tadaa, maar dat viel een beetje tegen. Ze werden een beetje kiel ontvangen. Omdat eigenlijk steeds meer van die eilanden... Die zijn er wel een beetje klaar mee. Die willen eigenlijk wel onafhankelijk worden. En die maken er opmerking op. van Leuk dat feestje wat jullie komen vieren. Maar het is waarschijnlijk wel een van de laatste feestjes dat jullie hier vieren. Dus het wordt tijd dat we onafhankelijk worden. En ook was er een of andere Miss World. Die uh, was er ook bij aan, uh, aangesloten. Miss World van... Uh, uh, van ja, uh, Jamaica. En die schijnt uh, gewoon de hele Catherine te, uh, te dissen. Gewoon helemaal gaan aan te geven. Dat werd in de pers per breed uitgemeten. Dat ze gewoon een beetje aan de kant werden gezet. Ze werden dan gewoon rondgereden op een wagen, maar eigenlijk viel het allemaal een beetje tegen. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat deze Britse kolonies uiteindelijk allemaal zelfstandig gaan worden. Het wordt ook wel tijd ook, dacht ik. Want ze hebben er best veel, hè? Engeland ja. heeft best nog wel veel Britse kolonies. Die zijn natuurlijk allemaal. Allemaal leeg koud hebben geplukt. De Kanden de Weld, ja. gemeene best. En er is uiteindelijk ook wel excuses gemaakt voor het feit... slavenverleden wat ze ook natuurlijk wel hebben gedaan, die Britse, de Britten. En uiteindelijk, maar dat, ja, leuk, zo'n excuus. Maar komt er nog een vervolg op? Blijft het bij excuus? Komt er nog een geldbedrag vrij bijvoorbeeld? Daar wordt naar gevraagd. Nou, je hoort het allemaal, de Britse kolonies, het is op, op zijn weg retour. Het is klaar. Ja, zeker weten. Ik zie hier een steppende inbreker gebruikt in Breda. Een gestolen pimpos die in Den Haag de pak heeft gekregen. Oké. Okay. Nee, andersom. Na een oh. woninginbraak in Breda is gestolen pimpos gebruikt op station Den Haag-Holland voor. En op camera is is echt ook te zien hoe de verdachte op de ochtend van de inbraak... met een step uit de trein vanuit Breda stapt. En uh, hij besluit toch nog maar een flesje water te kopen. Met het pasje. Contactloos. Oh. En het was dus eerder ook gebruikt op het station in Breda. Dus ze hebben hem te pakken. Oké. Okay. bij de inbraak zijn dus naast de step en de bankpas. Die is ook al gestolen. Laptops, horloges. En de kans is dat te buiten. Inmiddels is doorverkocht. En uh, nou ja, als je dus een step van het merk hoe? heb je aangeboden gekregen, dan is hij van deze man. Maar ik denk dan van, dan moeten ze Serieus hem toch al te pakken hebben als hij daar uh, alweer uh, heeft betaald. Ja, ik weet het ook niet, maar goed. Dat uh, is, we met camera is, als je dat ene, uh, dat hunt, dat programma ziet, nou, dat is een eitje om die mensen te vinden. <lacht> Moeilijk vind ik dat programma. Ja, ja, ik heb wel eens een stukje gezien, maar je, je bent nergens veilig. En ze nee. hebben natuurlijk, hij heeft gepint en hij heeft bij een station gepint. Ja. hebben ze toch zijn gezicht. Ja. Nou, dan, hij, dan is het klaar. Hij heeft niet gepeen. Zet er een camera bij, je hebt een nieuwe serie. Ja, ja, het is live gewoon. Maar ik bedoel, met het pasje is het ook steeds makkelijk. Je hoeft hem alleen maar bij dat ding te houden en je betaalt. En het is 25 euro gewoon elke keer, hè? Want ja, soms is het wel euro. meer. Soms komt het al, wel kan het meer. Nou. Maar je mag maar drie keer of zo. Ja. Dat is een beetje zonde dat hij dan alleen een flesje water heeft genomen. Ja, ja dat, kan, dat is niet echt heel interessant om te veroordelen. Maar goed, hij had meerdere dingen gestolen, blijkbaar. Goed, even de laatste plaatjes. Uh, voor je, ik zit een beetje in herhaling vandaag. En dat gaan we niet doen. Uh, en dan doen we gewoon nog even een pop Moses. Wat dacht je daarvan? Jazeker. Yes, dit het begin, lijkt het in godsnaam op? Ik kan er gewoon niet opkomen, maar even weg van een oud plaatje. Bob posters! The Silence in Between Us, nieuwste cd'tje. Love Brand New, die toepak leeft. En het begint, hè. het begint, het is zo... Waar lijkt dit nou op? Ja, het is dat, dat is dat nummer geschreven door Ed Sheeran... Wat en wat gezongen is door uh, uh, Justin Bieber. <laughs> ja, mama wat... don't like you, En she does like everyone. Oké, okay, nou ik geloof het helemaal niks. Want je nee? hebt het eerder laten horen, maar ik, ik, ik, ik hoorde het niet helemaal. Nee, ik dat... uh, moet maar even kijken dan. Dat is altijd weer een dingetje. Soms dan hoor je dingen gewoon helemaal niets. Goed, het is zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan. Mocht je als huisarts en denken denk in Nederland... Moe, mmm, wat een stress allemaal. En een uh, kennis van mij, die heeft dat ook gedaan. Jaren geleden alweer. Volgens mij een jaar of tien jaar geleden of zoiets. Hij was uh, arts. En uh, hij kon een praktijk overnemen in Frankrijk. En dat schijnt nu echt... Een probleem te zijn in Frankrijk Zit, zitten daar plus minus 6 miljoen mensen zonder een huisarts in de Bourgogne. En? Oh? Uh, dus ze uh, krijgen er steeds meer Nederlandse artsen die daar naartoe gaan en die daar gewoon een praktijkje overnemen. En die moeten dan soms uh, een paar kilometer af liggen. Wel leuk, een beetje het idee van die, uh, die dokter in Engeland, die serie toen. Ja, het ja. grappige is, het gaat over een echtpaar. ik Even kijken, de echtpaar... Um, oh, waar heb ik de naam geschreven? Maar goed, die uh, kwamen uit Australië. Geert uh, van Hendel en zijn vrouw, die uh, ook uiteindelijk huisarts is... En die hadden in Australië, bij de Flying Doctor zeker, hebben ze, ze hebben ze gediend. En toen uiteindelijk kwamen ze naar Nederland en dachten, van, oh ja, die stress die was ik allemaal vergeten. En Toen hoorden ze oh ja. over Frankrijk. Dus die zijn jaren geleden al vertrokken naar Frankrijk om daar een praktijk te openen. En dat is een stuk relaxter. Het is wel een beetje houtje zeg je, zeggen ze. Af en toe, als het regent, dan moet een emmertje hier en een emmertje daar worden gezet in het kantoor. Maar verder, ja, het is gewoon leuk werken. Het is allemaal wat gemoedelijker. En de Jellijk. mensen ontvangen je met open armen omdat ze, ja, oh, eindelijk weer een huisarts. Ik heb nog wat klachtjes in de kast liggen. Die zal ik even laten, even laten zien. Dus mocht je ideeën van ik, uh, waarvoor zou ik nog afstuderen? Nou, daarvoor. Ja, ja. ja. Nou, het lijkt me best leuk. Ja. In, uh, in een comedyclub in Los Angeles was afgelopen dinsdagavond een opmerkelijk tafereel. Want een, uh, een bezoeker onderbrak de stand-up comedian om een andere toeschouwer uit te dagen voor een gevecht. Oh. En als dat nog niet verward genoeg leek, de uitgedaagde... Die was eigenlijk oud boxcampion Mike Tyson. Oh ja, dat wil je toch? Hij weet je. Maar ja, de ogenschijnlijk verwarde man werd tegengehouden door andere gasten. Yeah. Er ontstond een worsteling in de club. En tot overmaat van ramp werd vervolgens een pistool getrokken door de doorgedraaide toeschouwers. Zo. Zijn er geen poortjes dan in Amerika? Zeker. Ja, mensen deinsden terug toen de revolver uit de broek van de man tevoorschijn kwam. Behalve Mike Tyson. Hij bleef de rust zelf, hij zat rustig voor zich uit te kijken. De man dacht op een gegeven moment: van nou, er gebeurt niks of zo. Maar hij, hij stopt het pistool weer weg. Ja. Yeah. En vervolgens stond Mike Tyson op en hij heeft die de man uitgenodigd om, voor een Brassa, een helsing. En toen uh, moest de man vervolgens het café verlaten en toen kreeg Tyson een applaus. Oh, wat mooi. Nou, het is toch wel een, wel een leuk verhaaltje, toch? Ja, zeker, Mike Tyson. vier blijf rustig als er een geweer op je gericht is. Rennie, kijk, kijk de dader in de ogen. Wat, wat was het ook weer met die bokser in Nederland? De wedstrijd werd ook afgelopen. Ja, van Badder. van Badder. Ja, ik weet niet Dat... hoe het afgelopen is. Nou, ik weet het wel. Het was een vechtpartij. De vechtpartij van buiten de ring was interessanter... dan de vechtpartij in de ring. Dus ah. uiteindelijk uh, moest hij weer stoppen. Want dan kreeg hij de korte aandacht natuurlijk. Logisch, er werd mijn Dus nou is, nou is hij weer uh, in custody? Ja, nou hij niet. Maar uh, die uh, zijn wat mensen zijn opgepakt. en uh, Uiteindelijk, uh, nou ja goed. Hij is er weer goed bij weggekomen in ieder geval. Nou ja. goed, uh, laatste plaatje voor uh, tien uur. Uh, ik moet zeggen, een mooi weekend. Fijn weekend. En we spelen elkaar volgende week weer. Voor een nieuwe aflevering. Doe maar even nog een funky plaat hier. Leon Bridges. En de Texas Sun b far away. In another place. Hold it up to more, I justice your pillow. Waiting for your love. You in all the ways. In another place, all I'm thinking of. Just can't get enough.